Wij beginnen de les 149 op de pagina Kuf Alef 101. De regel 6 van de zoger zelf. Ot Zadi Dalev. Even opfrissen wat wij leren waar wij mee, waar de zoger zich mee bezighoudt. We leren de de heilige verborgen zaal he Halakadisha Satima, de atiek waar de zivug uiteindelijk uh, verborgen zivook zal plaatsvinden op alle man van alle zesduizend jaar van de wereld en waardoor het licht zal komen uh, dat madde, dat uh, alles doordringbaar is en dat uh, zal uh, in staat zijn om de sitra achra uh, uit de wereld te ruimen. Dat de absolute zal dan dalen, afdalen naar de punt van de, deze wereld. En dan zal geen plaats zijn meer voor, die, voor de dood. Bala Amavit Lanetzar, de dood zal ophouden te bestaan. En, nu gaat hij ons, dus op de vorige les hebben we het, daarover gehad, over die, uh, overkoepelende koepelende Maar, uh, en dan zouden wij denken, dat het, daarmee is, uh, klaar is case, dat, ja, de dood zal dan direct na de Zivug, de dood, het licht zal komen, het licht daar, en dan zou dan eh, de citra agra ophouden te bestaan, en dan hebben we dan de eeuwigheid, alles leeft dan eeuwig. Dat was, zou onze, zou onze verwachting zijn. En nu gaat hij ons iets vertellen, wat gaat gebeuren direct na die, die kmartikoen. Eigenlijk een stukje van de zodat uh, de ah, Van de wat zal zijn eigenlijk zodat de Torah na de, de geheimen van de Torah uh, na de komst van de Mashiach. Want wij zouden zeggen dat nou, daar komt de Mashiach de bevrijder, en dan is dan sereniteit, vreugde, etc., eeuwigheid, ieder leeft voor eeuwig, etc. Maar kijk nou wat gaat er gebeuren uh, direct uh, na deze overkoepelende uh, verborgen ziekenhuis in de attic die de gmartikun met zich meebrengt. En wat hij ons zal vertellen, zullen, zullen we zien dat er uh, van verschillende kanten vele profeties, profeties werden gedaan over wat er ge zal gebeuren. Openbaringen en allerlei andere dingen die, wat zal gebeuren dan juist suggererend op die Gmarticon, want toen zal, wat zal dan worden? En... We zien ook allerlei verschrikkingen die dan, waar men dat op dat het wat zal gebeuren, een apocalypse, et cetera, et cetera, allerlei dingen. En, en nu gaan we kijken wat de heilige zoger ons daarover vertelt. Nog een keer de pagina Kuf-Alef, 101. De zes van de Zoger zelf. Ot Dalet. Hu hika Et Schnei Ariel Moav. Trin Migdashin Kayamin Beninei, uh, beninei, beninei, be, benine. uh, de volgende pagina, Kuf, Bet 102, de eerste regel van de zorg, we idzanu minei, MIGDASH Rishon U MIGDASH SHENI Kivandi ihu is ISTALAK NE GIDE DE HAWE TWEI NAGIT mileila ITMANA KIVIAHOL GU kalon we hariv lon, we shatze lon. We that over the the ziel of ben Ben-Yahoyada. And then in uh, the Tanakh in the place where it uh, staat, daar staat een vers, heb ik al gezegd, eerder, paar, uh, twee lessen of twee lessen daarvoor. Dat daar waar het over hem geschreven staat, staat nog iets, iets zeer geheimzinnigs, geheim, heimelijk heem, iets geschreven, zo'n vers, van wat hier, waarmee hier ook begint uh, onze oot. O tsa de pagina 1101, od 94. En dan direct begint het met dat vers, dat slaat op die Benyahu ben Yihoyade. Hu, dus hij, die Benyahu ben Yihoyade, hoe hikka et snei Ariel Moab. Staat over hem geschreven dat hij sloeg twee Ariël, twee namen, zo'n heilige namen van Moaf, en we weten niet wie, wie zijn die Ariël, twee krachten van Moaf, en het is. Wel, wie die Ariel is, we weten niet. Maar, dus hij sloeg zij beiden. Twee, van Moab. Moabieten, ja. Dat waren ook Moabiten, waarmee uh, gevochten werd. Uh, het volk Israël had uh, moeten met hen bevechten, et cetera. Maar, eh, uh, daar staat het dus over geschreven. Trin, Migdashin, kajamin, benena, Benene. En dan gaat hij ons vertel, ver, uh, vertellen wat zijn die twee die geslagen werden door Binyahu uh, ben Jehoiade. Dus waarop, uh, waar de Torah slaat op in dit vers en dan zegt hij dat het in de Torah, we weten dat wij we leren de Torah van de wereld het en we weten dat alles wat daar staat geschreven elke woord is de naam van Hashem, de naam van de schepper alles is elk woord is het heilige woord van Hashem, ook Moav, ja, Moav is ook een, een, een woord van hier in dit, in dit verband is ook een naam van van Hashem zelumadze, als alleen alle magte het een tegenover het andere. En dan kijk nou wat, wat, daar, wat dit vers uh, wat dit vers op slaat. Krien migdash, dus na eerste koma, de eerste comma de regel is od dalet. En pagina Kof 11. Uh, na de eerste komma. Trien en Kajamin. Dus twee heil, heiligdommen. Zullen we zo leren. Twee heiligdommen die bleven staan, het staand houden door hem. De volgende pagina. De eerste regel. Pagina Kof bed 102. De eerste regel van. De zogers zelf. Weet en die worden gevoed door hem. Migdash Rishon, de eerste Migdash, de eerste heiligdom, betekent dat slaat op de tempel, de eerste tempel. O um, Migdash, en de tweede tempel. Uh, Kijwaan de Iehu is talik, aangezien hij uitgegaan was. Negide de hawe nagit, mile itmane. Negide, dat is dan, we kunnen zeggen, de letterlijk aantrekkingen of verspreidingen, stromen van licht. De havennagid, die hij deed verspreiden, die waren verspreid, kan je zeggen, twee ela, mile ela, mile van boven, het mannen werden ontzegd, en dan is het als het ware, let op, als het ware, hoe hij, hey. atik, oftewel Ben Yahou Ben Yahya die dan voor Atik staat voor de ziel die afkomstig is van uh, de oorsprong daarvan is uh, van Atik. Alsof Kivayachol, alsof hij hey, Hikalon sloeg hen die twee tempels, we wecharivlon en vernietigde hen, we en verbrezelde hen. Wat is dat? Hoe kunnen we dat rijmen? Kijk, zonder uh, de uitleg zullen we, kan, kan men dat absoluut niet rijmen. ben Benjahoyade, de hoge priester, de heilige uh, man die dat door hij sloeg, als het ware, die twee tempels o oh, uh, uh, uh, twee heiligdommen dus de eerste tempel en de tweede tempel in Jeruzalem, als het ware door zijn slaan en die heeft zich vernietigd en verbrezeld et cetera dat is de taal van Zoger. en nu keren we terug naar onze pagina die, oorspronkelijk naar de pagina Kufalf 101 ha -Sulam, de linkerkolom, de regel 27. Uh, de ref referentie van de Oud Tzadi Dalet. Hoe Hika het we Dubbele punt. Nog een keer, ik herhaal het, wat we gaan nu leren is... Wat zal, nu, wat zal dan direct gebeuren, direct na die overkoepelende tikun Oké. Okay. 27. Uh, referentie uit Dalit 94. Hoe hika het, hij he sloeg het, et, et, et cetera. Dubbele punt. Hoe hika het, 28, Schnee Ariel Moaf. Dat is het vers. Uh, uh, oorspronkelijke vers. Uit de Tanakh. Hoe ik aan hij sloeg. Twee Ariel. Twee namen. Wie zijn dat? Uh, in de naam. In, als je kijkt naar de naam. Dan is het net als de naam van de engel. Omdat dat zijn dus twee. Uh, Tempels. De eerste tempel en de tweede tempel. En dan uh, twee tempels van Moab. En dan staat het Moab. Waarom? Dus Moabiti, Moabit, Moabitisch. Wat betekent dat? Weet je we niet. Ik had je ook verteld dat wij dat wij we weten niets te vertalen van de Torah. En van dat van de Tanach. Ja, wij al dat letter, letterlijke vertaling is, is een lachertje. Moet, moet ook natuurlijk. Maar wij uh, zijn aangewezen op uh, de wijzen, de Torah geleerden, die ons vertellen wat het allemaal betekent. Want de Torah is geschreven nog een keer in de code. Ja, in de taal, dat is in de Begrippen, dat zijn die combinaties van letters, uh, de hele Torah, iets meer dan 300.000 woorden, uh, 300.000 tekens, letters, die allemaal op een of andere manier gestructureerd zijn, elka met elkaar verbonden zijn. Dat zijn allemaal krachten. En het valt weinig, te. natuurlijk zijn er 70 krachten, 70, uh, uh, sleutels tot de Torah en er zijn zeventig niveaus van, de, van het, de uitleg van de Torah want de Torah is gegeven aan de hele mensheid en daarom zijn er zeventig dus zeventig grondvolkeren en iedereen, iedereen als het ware heeft zijn eigen structuur, zijn eigen lavoers, zijn eigen bekleding, waardoor die zijn eigen engel ook, waardoor die uh, via wie, door de prisma van wie, uh, de krachten waar, waarvan hij, dat volk, of dat type mens, uh, begreep de Torah. 28. En daarom probeer ook aan de versen die we leren, probeer niet veel daar hangen aan de vers zelf, maar aan de vertaling. Aan wat het betekent in de Torah van de Absilut. Dat is voor ons belangrijk. 28. En nu gaat je ons vertellen. Schnee Migdashim, de regel, uh, linker kolom, de regel, linker kolom, de regel, 28, na de punt. Schnee Migdashim. Ajuka kajamim 29 We nezunim, u nezunim, bishwilo. Migdash rishon, u migdash Migdash Shnei migdashim, twee heiligdomen. Hayu kajamim waren stonden, uh, stonden in 39 wenn es blijven staan of voortbestaan en werden gevoed bishwilo en hier staat iets bishwilo voor hem terwijl in de tekst van de zogers staat minij van hem beter vertalen van hem zoals in de zogers staat de hier is het ook zo, so, dankzij hem, bishwilo. Migdash rishon, u migdashini, de eerste migdash, de eerste heiligdom, oftewel de eerste tempel. En u migdashini en de tweede tempel. En moet je niet direct denken aan die twee stenen gebouwen die in Jeruzalem waren, dat die that, that op hen slaat. Dat zijn de twee gebouwen, dat is dan het resultante van de krachten de speling van de krachten die in uh, boven in, het hogere, in de hogere wereld zich uh, te die voltrok, voltrokken werden want eerst alles moest in de geschiedenis ook van de mensheid ook alles moest eerst uh, afdalen naar beneden alle krachten moesten eerst afdalen naar beneden en alle alle, als het ware wetmatigheden, etcetera, die altijd geweest waren, maar die moesten de mensen ook na aantrekken naar beneden. En hoe gelukkig leven we hier nu dat wij al dat alle krachten, alle geestelijke krachten zijn al beneden. Alle, alle oorlogen en alle ellende is eigenlijk voorbij. Al horen we allerlei. Uh, etc. en allerlei uh, boze voorspellers, die ons het iets voorspellen, iets wat ze, waar ze eigenlijk geen verstand van hebben. Maar hier is bijzonder wat hij ons nu gaat vertellen. Wat gaat nu dan gebeuren met die na die bijzondere overkoepelende zwoek uh, uh, um, van de gmatiko? Maar hij zegt dan... Dat, de eerste tempel en de tweede tempel. 30. Kiwan Shehu nistalek. Aangezien hij uitkwam. Dat is gewoon voorlopig nog alleen de vertaling. Aangezien hij is uit, uit, uitgegaan. Iets te maken heeft met Atik, we hebben ook geleerd. Maar we zullen zien. Nimna na aam hamshacha, shahaita, niem Wordt mala. Werd ontzegd of stopgezet, kan je ook zeggen. Hamshacha, het aantrekken. De aantrekking kan je zeggen. De verspreiding kan je ook zeggen. Shahaita, 31, niem dat aangetrokken werd, le En hier zou ik emetje, Plaatsen voor het woord Lemala 31, het tweede woord, daarvoor een emmetje. Millimala, mile, van boven. Want Lemala betekent boven. Maar het moet wel millimala van boven. Punt 31, na de punt. Wanneer we 32 otam. We heerifte he, he, tam, we kila kila otam. Dus hij over hij zegt, over wie hij zegt, zegt over uh, beni Yahobeni of Atik, zo vermoeden wij. En hij zegt dat die is uitgegaan en oftewel niet meer schijnt aan naar beneden. En daarom twee temp, de twee tempels werden vernietigd, et cetera, et cetera. We zullen zien wat hij ons vertelt nu. 31. Wanneer geschaafd, en dat wordt geacht, she via hol, 31 naar de punt. Schäk via hol, in de linker kolom. Dat als het ware, let op, hoe hij koud dat als het ware, hij sloeg zij als het ware neer. We gerieven en vernietigde hen. We kielaten het en, br en verbrezelden, bracht hen, we niet teniet. Uh, verbrezelden, zoals ik dat zei. Dat was even deze oot, de vertaling daarvan. 33. Pierux, punt. A harsh de atik jomin. 34. Nistalka. A sfefa, mimenu mi menu, mile mala De volgende pachina kuf bet. Wie dat niet heeft, kan ook hier halen aan de voorkant, aan het op de tafel ligt. De rechterkolom, Hassolam, de eerste regel. Waar ken, niet, hier is niet goed, uh, gescand. het tweede woord moet zijn, in plaats van de tweede letter, taf, moet het het zijn. Nihravu. Ja, dus de eerste regel, de tweede het tweede woord, het tweede letter, het wijde letter, het letter, het het wijde letter, het wijde letter, het wijde letter, het het wijde letter, het lon, letter, het En, het is nog geen punt, maar ik stop het hier even, drie na de komma. Eerst dat, en dan gaan we dan verder uh, erop in. De vorige pagina nog, uh, 101, de linker kolom, de regel, 33 na de punt. Waar, waar gaat het over hier? Dus, en nog een keer, voordat wij verder gaan, ik wil u gewoon een, een kader geven dat hij spreekt nu over datgene wat zal gebeuren direct na die overkoepelende zivuk van de Gmartikoen waar dus uh, alle transformaties zullen plaatsvinden en eigenlijk de dood zal ophouden te bestaan, maar het schijnt, hij schijnt ons te vertellen dat er direct daarop na deze woek iets gaat gebeuren, iets waar wij absoluut geen uh, uh, notie, uh, uh, ook geen verwachting zou kunnen uh, hebben dat het zoiets zal gebeuren wat hij ons vertelt. Wat gebeurt dan direct na die Gmartikon. Uiteindelijke correctie. Dat betekent die woek. En dat is wat hij ons uh, vertelt nu. Want wij hebben geleerd dat, wat gebeurt er na die Gmartikun? Herinner je nog, dat alle man zal optrekken, naartoe? naar het hoofd van de Atik? Iedereen herinnert zich nog? Ook de man die, be, die behoort bij zeven onderste van de Atik. Ja, duidelijk. Ook zeven onderste van de Atik, dat is Goof van de Atik, het lichaam van de Atik. Ook daar dan zal het op. Daar vandaan zal ook het licht uittrekken naar het hoofd. Ja, dat is dan de man. Dan, die zal dan verlaten de zeven onderste van de atik. Alles zal verlaten worden. De hele parzofiem, het licht. En dat zal allemaal aankomen tot het hoofd van de atik. Duidelijk. En wij hebben wel geleerd daarvoor dat de zeven onderste sfeerot van de Atik, die geven licht eigenlijk aan alle, aan de, aan de hele parsoef van de Atseloot en ook naar andere, aan andere parsoefien, ook in de Tess hebben we ook geleerd, oh, in de, sorry, in de Etzhaïm zelf hebben we dat ook geleerd. Dus, waar gaat het over hier nu? Let op, goef de Atik jomen. 33, nadat achar she harad goef de atik jomen, nadat het schijnen van de goef van de atik jomen, oftewel de zeven onderste van de atik jomen, nistelka is uitgegaan naar het hoofd van de, van de atik. Duidelijk, want alles zal verlaten, dat lagere en dan komen naar, de atik, naar de, de hoofd, het hoofd van de atik. Dus nadat het schijnen van de goef van de atik jomen, is uitgegaan. 34 Als schefa Shenim die Menu menen nif, milde Dan is ook het over de overvloed het licht. Hun zijn die dat van hem aangetrokken werd. En al het, het, het licht kwam, al het licht wat bevatbaar, bevatelijk was. Kwam van de zeven onderste sferot van de Atik. Want van het hoofd, we hebben geleerd dat van het hoofd van de Atik, het hoofd van de Atik is uh, niet gekend, wordt niet gekend. Alleen de zeven onderste van de Atik, die bekleed worden door de Arihan Bin, daar komt al de bevatting, al het licht komt. Overal, alwa, overal waar dus de bekleiding is. Van het, van het, innerlijke. Daar is bevatting. Bekleding is bevatting. Bekleding is dat orchoseer. Dus, dan, wat zegt hij ons? Dus, uh, dan is de schefa, de overvloed, Shenim me menu die aangetrokken werd van hem. Dus van die, van die guf, van de attic. Van die zeven onderste daarvan. Van boven werd het aangetrokken. Niefzaak was opgehouden. Als gevolg van, die, van, die, van, die, uh, van hetgeen wat gebeurde met die gmartikoen, dat al het licht van ook van de zeven onderste is naar boven getrokken, naar het hoofd van de aetje. En daardoor was het stopgezet, want als er geen toevoer komt van de goef, van de aardiek naar beneden, waarvan dan zal men dan licht ontvangen. En dan werd het gestopt, uh, het schijnen van boven. En dan zullen jullie straks begrijpen, plaatsen, wat er al die beelden van ook de volkeren, verschillende culturen, verschillende religieën, ook hebben dat soort openbaringen, allerlei Zo'n beelden, wat er aan, de einde, aan het einde der tijden zal gebeuren. Dat de wereld zal vergaan, dat soort dingen. Dan kijk nou, wat staat het hier? Waar vandaan halen zij dat? Maar dan uh, uh, zonder te zien, te begrijpen, hoe dat zit structureel in het, in het besturingssysteem. De linkerkolom, sorry, de, dat hebben we nieuw geleerd. De volgende pagina, bed. 102, Hasulam, de rechterkolom, de regel 1. We alle kennen. En daarom, Nichravo, dus moet het, ja, Nichravo, 3 Batei Mikdashin, wat daarom zijn 2 eh, Batei Mikdashin, eh, 2 Heiligdommen, Betamigdash, dat is het echte woord voor tempel, de tempel. Zoals in Jeruzalem. En daarom zijn twee, twee tempels, twee heiligdomen, werden vernietigd. We nemen tsa, En het blijkt dus: twee. dat als het ware, hoe heiligdomen. De Atik scheen te zijn. Door het uittrekken van het licht van de Goef de Arctic, hoe Hikalon dat hij sloeg, zij die twee tempels. We her, en vernietigde hen. We schat en verbrezelde hen. Drie. Tot hier hebben we gelezen en nu vertaald. Dus de rechterkolom, de regel 3 na de komma. Ine, let op wat hij ons ook vertelt, op welke manier hij dat ook opbouwt. Want het is bijzonder, het is geheim der geheimen. Iets waar geen verstand doorheen kan komen. Want dat is eigenlijk wat hij vertelt, iets wat zal zijn na de Eigenlijk is dat... De Torah die doorgegeven wordt gewoon mond tot mond. En eigenlijk niet eens mond tot mond. Het is tot hier, wij leren, kijk, in de, ook in de, in de geheime Torah wat toegestaan is om anderen te onderwijzen, dat is het Tamei Torah. De smaken van de Torah. Maar geheime van de Torah, dus zodood van de Torah, dus iets wat zal zijn na de Gmartikun, is niet geoorloofd om aan iemand te geven, want het is een kwestie van bevattingen. En dat kan alleen maar tijd aan tijd aan iemand uh, van boven, iemand die al zo ver is, aan hem alleen van boven, individueel kan het aan iemand um, uh, onthuld worden, van boven zelf, door het, door het, het licht zelf. En dat is wat wij ook een beetje leren nu, wat zal zijn na de Gmarticon. Daarom is het bijzonder belangrijk om geen verstand te gebruiken, gewoon horen. En zal je het, dat dat het aan jou zal gebeuren, dat jij ziet wat er gebeur, zal gebeuren na die overkoepelende Gmarticon. Want iets vreemds, wat in onze ogen is, het absoluut vreemd. Maar hoe zit het in elkaar? We gingen Zie hier, drie na de koma, na de ha eilu deze woorden. amukim keim me od zijn zeer diep. Ki firmashma want het te betekenen. Of die te betekenen. Schebe si bad komata zivuga gadol. De resha 5 de atik yomin Nistalka ha'arat ha'guf De atik yomin Mikol zez Kialken Ki amigdashin, nechravu hol Vekol nehorin De havu nehirin Le-Israël. Kulam. Hidhashchu. Kmoshe. Echtof. Acht. le Zeer, zeer, zeer. Belangrijk dat we dat goed leren nu wat hij ons vertelt. Let op. Euh... Nog een keer. Drie. Drie na de laatste komma. Kie vier maschma, want die woorden schijnen te betekenen, wat is hoger nu ons verteld, dat om de reden, om, om de reden van de onthulling, van het niveau van die grote, die grote zivug, de resha, de atik, jomend, van het hoofdvijf van de atik jomen, dus dat la, de laatste zeeboek, overkoepelende zeeboek, die verborgen zeeboek, waar we het over hebben, van de gmartikoen, nistalka harata goof, de atik jomen, uh, uitging, verdwijnt, of uitgestoord werd, het schijnen van de goof, van de atik jomen, Mikole van alle werelden. Zes. Ki al van nechravu want daarom werden de heiligdommen, oftewel die twee tempels, vernietigd. We golen, en alle lichten. Zeven de haven hier in de Israël, let op, en die schenen, die hadden geschonken, die hadden ge, sch, die hadden geschenen, die die, die die schenen aan Israël, kolamit gashu, allemaal werden ze uh, uh, uh, uitge, uitgegaan, dus uitge uit wat je doet, uitgedoofd, uit, ja, of nee, helemaal uh, uh, tot duisternis geworden, niet gaat goed, dus uh, uitgezet, uit uitgegaan, net als licht, ja, dat doe je aan, zet je hem aan, en zet je hem uit, uitgezet uit, uit werd. Kmoshe, echtofle, vanenus, zoals so hij ons, so, zoals Kmoshe, eh, Zoals hij ons zal vertellen voor uh, nieuw hieronder. Punt acht. Wat waarin Niflaim bij Kijk nou hoe hij nog een keer ons dan erop aanduidt En de woorden, die woorden die zijn zeer, die zijn te, te, uh, uh, zeer verwonderlijk. Niflaim, van woord van wonder. Zeer verwonderlijk. Uh, negen. Dus hoe kan dat dat het duidelijk is, hoe ver, verwonder verwonderbaar is, kan je zeggen, hoe kan dat, want het is hoe kan het zijn dat het als gevolg van de, van de Zivuk, van de Gmartikun, dat die twee, tempel, twee tempels als het ware uh, vernietigd worden en al het licht wat Israël uh, ontvangt, of Israël betekent zij die dan het werk doen, uh, licht aantrekken, cetera, dat allemaal zal, komt het allemaal in, uh, in donker te zitten. Fremd, nee, weinig van die Sovim Raktin kunnen, zoveel raakte in dalet. Anikret, kreet, malhoud, de O, elef, parcov, bon ki Mikoha Aita gevoel dat ik hier het adam het het het de het zesde zesde zesde zesde zesde zesde zesde en dan is het meterem, meter. En dan is het vierde meter. En dan is het vierde meter. En dan De het zestin, de atik yomin. Hama wa er eta klepot vasitra achra lanetsen 17 basod balaga ma wet lanetsen ve hul Kijk wat je ons nieuw vertelt is dus wat wij al hebben geleerd dan zegt hij dan kijk nou wij weten toch hoe het in elkaar zit dan is het wel framed wat nieuw de Zogar vertelt ons in deze Oot. en voor ons is het van een, van een geweldig belang om te weten wat gaat het gebeuren daarna, na die Gmartikoen. na het, de zivuk van de Gmartikoen. want dat is eigenlijk het zich verbinden met de toestand van na die Gmartikoen. eigenlijk verbinden met de toestand van de sodot der sodot de geheimen van de geheimen van de Torah. Waar je nergens kan leren, nergens. Geen enkele Talmudschool in de hele wereld kan, uh, zeg dat, omgaan met deze kwestie. Het is niet gegeven. Let op. Negen. En het gaat erom. Let op. Elk woord is bijzonder belangrijk. Dat alle correcties, So we rak al tien, die betreffen alleen of uh, draaien letterlijk al, draaien alleen om, draaien om alleen, om draaien alleen om de vierde, het vierde stadium. Dus mal goed. Alle correcties betreffen de mal goed alleen. En let op. Han ik welke like, vierde stadium, Vier, het uh, vierde stadium, de regel tien. Heet malchut. Wanneer de zegen en de van de zegen o elf alleen bon of de partzuiv bon. Nee, de bon wanneer de hele de malchut als als zij ontvangster is, als zij ontvangt het licht. Dan het licht wat zij ontvangt, het niveau van de partsouf is bon, -bedequent. Hawaii, Wafkei, gevuld met hei. Ja? We hebben geleerd dat. 52, die 11. Na de koma, Ki Mikoha, Aita, Schwerata Kilim, want, let op, door haar kracht, krachtens haar, was Schwerata Kilim, het breken van de Kilim, En hij doelt hier op de, het breken van de kilim in de werelden. Eerst was het de breken, breken van de kilim in de werelden en in de wereld Nicodem. Voorafgaand aan de wereld Atzilot. 12. Wegen het de etzadaad en zo ook de zonde van de boom van goed en kwaad. Dat is dan door de mens dat is ook het breken, dat is ook breken van de kilim, maar dan de ziel van Adam. Shekola dat al het werk van de zadikim van de rechtvaardigen, is nie 13, gedurende 6000 jaar, hoe lagezoor ulitak takna is om haar. Terug te brengen en haar te corrigeren, die mal goed. heita miterem shwirata kirim, zoals zij was, 14, voor, de, voor het breken van de kilim, en als je zegt breken van de kilim, betekent in de werelden, zoals in de, in de wereld Nikodim, om miterem achet sheladam harishon, en voor de zonde, van voor de zonde van de eerste mens. Dat is dan het breken van de zielen. Wij we, we weten dat er twee systemen zijn. Het systeem van de werelden en het systeem van de zielen. Want de zielen zijn het innerlijke gedeelte van de, van de schepping. En in beide werd uh, het breken van de kilim vond plaats. Hetzelfde het, dezelfde eigenlijk, maar dan in twee, in die twee systemen. 15. achar galea zivuga Dat daarop zou tot onthulling komen de grote zivug, zoals boven gezegd werd. Dus na al die correcties. De resha, de atik, jomen, de zivug van de resha, van de atik, jomen, de zivug van het hoofd van de atik, jomen 16. Omewa'er, het klipot, en dan de klipot, deze ziwuk, zal uh, verdelgen de klipot. Het woord hamewa'er wordt ook gebruikt bij het Pesach. Bij het, wanneer de Pesach komt, dan moet het uh, ook dezelfde woord, werkwoord, wordt gebruikt uh, bij, het, bij het teniet doen van de Hamets bij het tenietdoen van het gezuurde, dan ook dezelfde woord, want dat slaat op dezelfde, op, op, ook wat, wat ook op de Pessig gedaan wordt, met het gezuurde, dat moet het eh, vernietigd worden, verbrand worden, als het ware. Dat is ook de slaat ook op de Citra Achra, dat hij uiteindelijk bij de Gmartikoen, dat zij zal eh, verdelgd of teniet gaan. Amweer, die... De, welke ze in het hoofd van de Atik Jomin, zal teniet doen de klipot. We Sitra Achra en de Sitra Achra Lanetzer, voor eeuwig. Interessant, vaak zegt je dat zeer: klipot en de Sitra Achra. Dat we moeten weten dat dit niet altijd hetzelfde is. Eh. Okay. Uh, Citra Achre is het wat, wat we noemen dat onreine kracht, maar de klipot hoeft en hoeven niet, hoeft niet onreine kracht te zijn. Dus wel, het is dan, wat betekent dat dit daar nog de plaats is voor het aanzuigen van de uh, aanzuigingsplaats. Dan, dus, dan zal dan uh, uh, teniet gaan de klipot en de citra Achre zullen voor eeuwig, lanetsig zullen vernietigd zijn. Teniet zullen gaan. 17. Basot, Balahama, Wet Lanetzach. In het geheim van wat geschreven staat. Bij Isaías, Yeshayahu. 25. Daar staat: Balahama, Wet Lanetzach. De dood is voor eeuwig uh, opgeslormd. Kijk nou de. Profeet heeft geschreven in het verleden tijd. Ja, niet zal zijn, niet zal, maar als, als het ware, want eigenlijk is het al gedane zaak. Eigenlijk, Profeet zegt als het ware de woorden van Hashem, dus de profetie, dus niet zijn eigen woorden. Profeet nooit zegt dingen die hij begreep, want we onthouden het erg goed. Een wijze kan wel zeggen dingen die hij ook bevat. Maar profeten die, die geven dat door, door hun mond, spreekt Hashem. Zij maken zichzelf rein. En dan zeggen zij ze woorden die ze vaak niet begrijpen hoe dat komt. En dan zei hij dat in het verleden tijd, want het is een gedane zaak. Het is niet iets, en als de Torah zegt iets in het verleden tijd en maar doelt op de toekomst, betekent dat dit voor schuwe. Dat is voor 100% zeker dat het zo so is, daarom is het net als of het farleden tijd is. Achten. Wekivan, schaabon, kvar niet taken laadetsach, weinot sarich nekentien odla schumtikunin, inei az jashuv gabon ligjot twintachsak. Ovaze Nygmar kolatikoen. En nu zegt hij iets bijzonders, bijzonders. 18. Wekivanshahabon kwarni takella net zag. Dus nu spreekt hij over wat het zal zijn al na de Gmar En aangezien de bon, dus de malchut hele part van haar. Als je zegt bon, betekent al al tien sferot van de malchut. Ah, wanneer de bon, de dus, kwaar niet te kennen, netzig, is al voor eeuwig gecorrigeerd, eh? is, wordt, wij notserig, odlashom tykonim, en heeft niet meer, en heeft verder, niets meer, geen, absoluut geen tykonim meer nodig, he, nodig, dus geen correcties meer nodig. 19. In ah zie hier, dan, Yeshua Bon, zal de Bon terugkeren om sag te zijn. Dus dan, de Bon zal sag tot sag worden, want eigenlijk, de Bon komt van sag. Ja, dat van sag alles begon. was En daarmee worden voltooid, volbracht alle. Uh, Al de hele hier zit bijzonder iets stap voor stap dat hoe dat komt want alles komt van de sag, herinner je nog de sag, de parzufsag er waren eerst drie parzufien ketter hochmein binnen van de atik nee, van de arichanpien van de ak, wil ik zeggen van adam Kadmon. die volgens de eerste tikun werden ingesteld en vervolgens die parzuf de sagarine nee nog, parzuf van de bina, die sloeg naar beneden, naar onder de tabuur omdat de bina op de bina was geen uh, simzum ge, geweest, bina kan ook naar beneden komen en de bina sloeg naar beneden, want uh, het is in de aard van de Bina, om vulling te geven aan de zonen. En de zonen, die, die, die staan onder de tabur ja, van de, in het algemeen. En daarom sloeg die, ik herinner nog, de slag, die kwam helemaal naar beneden, tot de punt van deze wereld. En dan, Werkte, kwam in werking de sint alef En dan die Malchud, die die Malchud, Malchud, de Malchut, de sluitende Malchut, eigenlijk, Malchut, de Malchut, die, die, die Malchut van de Goef, die stond op de punt van uh, uh, in het lichaam van de uh, voeten van de Adam-Kadmon, steeg op naar de Bina, of naar de Tiferet, zeggen we dan, van de plaats. Van elke plaats, van elke sphera en van elke waarschuw, etc. Dus daardoor, dat bracht dan in leven, bracht dan de verbinding tussen de bina en malchut. Iedereen herinnert iets Ja, dat is de eigenschap van din en rachamim. En dat was al de tweede simtsu. Maar dat is alleen, de tweede simtoem is alleen omwille van de correctie, niets anders. Tweede simtoem, als er correctie voldaan is, dan is er niet meer de tweede simtoem. Dan, want uh, kijk wat is de tweede simtoem? De tweede simtoem brengt beperkingen. En beperkingen ontzeggen uh, on als het ware of tegenspreken, tegensprekelijk aan de volmaaktheid. Ja of niet? In de tweede simpsum, als resultaat van de tweede simpsum, steeg malgoed on van onder de gogma. En de hele, elke of, elke sfera, alles werd verdeeld in tweeën. Dat is ook wat het gevoel dat de mens ook altijd heeft. Net als twee, twee, twee delen in zichzelf. Je wil iets goeds doen en dan doe je iets slechts. En die andere dingen in tweeën. En van binnen ook dat twee, twee uh, dualisme als het ware dat komt door dat, het als, dat is het gevolg van de tweede simsum maar uiteindelijk moet het opgehouden moet het gecorrigeerd wanneer alles gecorrigeerd is wat is, dan? Well, wat is dan het gevolg daarvan eindelijk moet het zo zijn dat dienst verrood schijnen dan moet schijnen gewoon zonder parsa de parsa eigenlijk na de gwartekun parsa moet weg want dan, de parsa maakt het gevoel dat het onvolmaakt is. Ja, de, de parsa. Als de parsale parsa, parsaot, we noemen het fout weg zijn. Dan is het, komt de volmaaktheid net zoals bij de malgoed van de oneindige wereld. En men kan het dan ontvangen, onbeperkt. En ongestoord, et cetera. maar in tegenstelling tot, tot hoe dat was voor dit simtzoom, na dit simtzoom, zal een heel andere toestand zijn. Hetzelfde als daarvoor, maar met alle, eh, door alle ervaringen, als het ware, van de mensheid, zal men niet in staat meer zijn om te ontvangen voor zichzelf. Daarom zal men alles kunnen ontvangen, onbeperkt ontvangen, omdat men gecorrigeerd is. Dat is dan de kun, zoals so het zal zijn. Maar dan zegt hij dat, dat de bon zal worden, zal terugkeren en zal worden tot als sag. Dus als bina, als de derde partshoef van de uh, Adam Kadmon. En kijk nou naar de sag. De sag is loopt helemaal uh, door van boven naar beneden. Ja of niet? Van ak, helemaal, helemaal tot de punt van deze wereld. Maar gaan we kijken wat hij ons nu verder vertelt. Wij maken pauze